Hoofdstuk 7. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alvorens onze bespreking over de Piste Sophia voort te zetten, is het noodzakelijk u een uiteenzetting te geven over de aard en het wezen van een magnetisch veld. Er wordt zo dikwijls gesproken over het magnetische veld van het nieuwe leven en over dat van de gewone natuur... En in de geestenschool wordt u zo bij herhaling bepaald bij veelsoortige magnetische invloeden. En de gehele universele leer dient zo geheel in samenhang te worden gezien met magnetische krachten en daaruit te worden verklaard dat het een gebiedende eis is dat iedere leerling begrijpt waarover wij spreken wanneer zulk een magnetisch veld ter sprake komt en dat hij zich daarvan een voorstelling kan maken. Vooral in een bestaansperiode als de onze, waarin allerlei gebeurtenissen slechts uit magnetische invloeden kunnen worden verklaard, moet het een waarlijk gebiedende eis zijn dat de leerling de samenhang der gebeurtenissen verstaat. Ter inleiding zouden wij u willen wijzen op een spreuk voorkomende op de bronzen plaat in de grafkelder van Christiaan Rozenkruis. Deze spreuk luidt... Er is geen ledige ruimte. Deze spreuk heeft een veelvoud van betekenissen... zoveel dat men gerust kan spreken van een oneindig aantal. En in het algemeen kan men van deze aanduidingen zeggen... dat het geen wij de ruimte of de oneindige ruimte noemen, het veld is voor een evenzeer oneindig aantal ontwikkelingen. Ontwikkelingen die elkaar doordringen, omvangen en vervullen. Die zich van elkaar onderscheiden door een verschil in magnetische wetten. Iedere ontwikkeling heeft haar eigen magnetische stelsel. Haar eigen magnetische wet... ...en is daardoor absoluut gescheiden van iedere andere ontwikkeling... ...hoewel existerend in dezelfde ruimte. Wij zien een zon en andere markante hemellichamen. Wij ervaren kennelijk hun invloeden. Wij weten ons te behoren tot hun stelsel. Er is een orde waarin dit alles past en waarin alle factoren schier onfeilbaar met elkaar samenwerken, en wij weten dat dit alles samen wordt gehouden door een grootse natuurwet. Alles wentelt en draait en beschrijft spiralen naar de normaturen van één fundamentele magnetische wet. Ons wereldbeeld, ons ruimtebeeld, de impressies die wij krijgen van het heelal, onze eigen aard en staat, de situatie en figuratie van onze microcosmos, zij worden voortgebracht door en zijn te verklaren uit dezelfde fundamentele magnetische wet. Men kan van onze alopenbaring niet zeggen dat zij waan is in de zin dat zij niet bestaat. Doch wanneer wij spreken van dialectiek en Jacob Beume van natuur des doods, als zijnde de gehele zichtbare ruimte, alles wat zich om en tussen de sterren spant, dan bedoelen hij en wij te zeggen dat deze alopenbaring ongoddelijk is. Niet één met de godsnatuur, daaruit niet te verklaren. Wanneer we haar nogthans als goddelijk zouden interpreteren, of enig deel van haar als zodanig zouden aanduiden, dan zou dit een waan zijn. Men heeft door alle tijden heen, wanneer de transfiguristen spraken van het onbeweeglijk koninkrijk, van het rijk niet van deze wereld, spottend gevraagd waar dat rijk, dat levensveld, dan wel was. Men heeft gesproken van hersenschimmen, van daverende nonsens, van exaltatie enzovoorts. Men heeft nimmer begrepen waarover de transfiguristen spraken. Vele leerlingen zitten wellicht met dezelfde vraag. Welk antwoord zou u geven wanneer men u die vraag met van spot tintelende ogen zou voorleggen? Men kan zich een gebeuren voorstellen, zoals dat in Matthäus 24 verhaald wordt. Een aarde en een hemel die incidenteel voorbijgaan door een catastrofe. De astronomen weten van sterren die verdwijnen en van nieuwe die komen. Doch als er iets verdwijnt in ons heelal, dan komt er weer iets anders voor in de plaats. Het heelal, zij het dan in andere rangschikking, blijft. De zon kan uitdoven, hetgeen de ondergang van ons zonnestelsel kan betekenen. Maar het heelal, het existeert. Kijkers spuren onmetelijk ver de ruimte in. En nieuwe kijkers exploreren ruimte waarin nog geen menselijk oog vermocht door te dringen en men disputeert over het probleem of het heelal eindig of oneindig is. Men ontdekt dat de stralen van het licht een kromming maken en weer tot het punt van uitgang terugkeren. Men weet van sterren die zich met enorme snelheden van elkaar verwijderen en andere die elkaar naderen. Men spreekt van een uitdijend en een inkrimpend heelal. Maar alles op basis van het heersende wereldbeeld, van de heersende visie op het heelal, van de fundamentele magnetische wet der gevallen natuurorde. Daarom is het geen wonder dat de natuurreligieuze mens het koninkrijk gods in de spiegelsfeer ziet, of op een andere ster of planeet waarheen men zou kunnen reizen met een luchtschip. Ach, als het Goddelijke Rijk niet hier is en niet in de spiegelsfeer, dan zal het wel daar ergens buiten zijn, denkt een primitieve leerling van de school wellicht. Nee, al zou u het gehele universum doorreizen, u zou het Koninkrijk Gods niet vinden. Omdat dit Rijk alleen te schouwen en alleen te betreden is door middel van een andere magnetische wet of orde. Een magnetische wet gaat uit van een stralende idee die de oersubstantiële ruimte beroert. Onder en door die idee vormt zich een heelal in zijn verscheidenheid van vormen en krachten. Nu constateren wij een natuur des doods. En wij weten dat de idee die aan dit heelal ten grondslag ligt, dus ongoddelijk is en nimmer goddelijk zal kunnen worden. Omdat de idee niet deugt en daardoor haar openbaring niet. Als de idee van ons heelal goddelijk zou zijn, zou een ongoddelijke uiting in ons heelal niet mogelijk zijn. Daarom moet u nu leren inzien dat er een andere idee is, een andere gnosis, en dus een ander magnetisch veld. En dus een ander heelal, nader dan handen en voeten, zich overal bewegend en zijnde waar de natuur des doods niet is. Niet buiten en niet binnen, niet boven of beneden, maar ...alom tegenwoordig... ...nogthans zo ver weg als het verst verwijderde hemellichaam. Stel dat u met een aantal mensen in eenzelfde ruimte bijeen bent... ...en u allen een idee, een levensblik... ...en dient en gevolge een levenshouding hebt... ...die alle volkomen van elkaar verschillen. Er is dus verschil van aard van vibratie, van een magnetische toestand. Uw idee en haar gevolgen wolken om u heen. En ieder van u leeft zo in zijn eigen wereld, in zijn eigen orde, terwijl allen tegelijkertijd in dezelfde ruimte verkeren. Wij willen u doordringen van het bewustzijn dat er, naast de fundamentele magnetische wet die ten grondslag ligt aan de dialectische orde en aan het heelal waarbij ze behoort, ook andere fundamentele magnetische wetten tegelijkertijd in dezelfde ruimte kunnen bestaan. De zuivere oorspronkelijke idee Gods stelt een absolute orde en formeert een heelal. Zou dat heelal dan niet kunnen bederven en verknoeid worden? Dat is onmogelijk. Immers de stralingsvolheid van de idee gods is onweerstandelijk en altijd dezelfde. Daarom bestond, bestaat en zal het goddelijke heelal altijd bestaan. De mens is uit dat heelal, uit dat universum, verzonken in een ander heelal door een andere, stimulerende idee. En zijn existentie heeft zich daarbij aangepast. Daarom kan de gnosis onmogelijk in de natuur des doods zijn... als een zich openbarende volheid. Doch zodra een verzonken mens weer deel zou kunnen krijgen... aan het oorspronkelijke magnetische veld zou dat oorspronkelijke universum zich weer aan hem vertonen. Want het deel hebben aan een ander magnetisch veld beduidt een ander bewustzijn, een andere persoonlijkheid, een andere microcosmos. Wij willen nu dan ook zeggen dat er een andere aarde is en een andere zon, een andere zonnestelsel, een ander heelal. Dat oorspronkelijke universum is niet opnieuw in de maak. Het was er steeds. Het kan niet verdwijnen. Het is gisteren en heden hetzelfde. Als u de heilige taal bestudeert, dan leest u van twee verschillende zaken. Ten eerste van een kosmische ramp in de natuur des doods in het dialectische heelal, het opgaan en ondergaan der dingen. En ten tweede van de kandidaat die opnieuw het oorspronkelijke, het werkelijke, het goddelijke heelal gaat schouwen door nieuw bewustzijn. Die twee mededelingen worden dikwijls met elkaar verward, en er wordt gelezen dat er een hemel voorbij gaat door een ramp en dat er een nieuwe hemel gaat komen na die ramp. Maar wat voorbij gaat en opnieuw komen gaat, is de wisseling en de wenteling der dialectiek, die wij zien in microcosmos en macrocosmos, en in het gehele heelal van de natuur des doods. Wanneer we echter lezen in openbaringen 21, ik zag een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, dan wordt daarmee gedoeld op de leerling die het heelal van de waan voorbij ziet gaan door transfiguratie en opgaat in het heelal gods. De geesteschool en de wereldbroederschap, zij willen u tot dezelfde belevenis stuwen in het nu. Welke weg u dan moet gaan? Wel, reeds duidelijk hebt u kunnen lezen op welke wijze ook u een pistis Sophia kunt zijn. Het oorspronkelijke heelal existeert zoals wij zagen uit een idee. Het heeft een fundamentele kern, een zon, en dus een stralingsveld, een magnetische uitstraling. En in dat grote magnetische veld van de goddelijke zon zijn zeven sferen te onderkennen, zeven stralen, of zoals de Bijbel zegt, zeven engelen. En daar de magnetische velden elkaar doordringen, is het duidelijk dat de natuur des doods en de natuur van de gnosis elkaar zeer nabij zijn. De buitenste sfeer van het goddelijke stralingsveld wordt men gewaar door middel van het atoom. Eén der zeven engelen plaatst het zegel op uw voorhoofd en wil de top van het dialectische bewustzijn veroveren voor de gnosis. In uw microcosmos ervaart u al dus het licht van de goddelijke zon die u roept en trekt. En naarmate u op die roep reageert, treedt u nader van de buitenste hoven tot de kern van de goddelijke zon. Van het buitenste voortgaande tot het binnenste. Totdat u uiteindelijk op die weg voortgaande, dermate ver door de magnetische krachten van het oorspronkelijke rijk getrokken bent in het binnenste, dat een existentiële verandering moet plaatsvinden. Zodra die verandering zich inzet, ziet u de nieuwe hemel en de nieuwe aarde alsof een gordijn wordt weggetrokken. U hebt het licht van de zon en de maan niet meer nodig. Wij hopen u dit proces van buiten naar binnen te mogen beschrijven, om u al dus juist te laten verstaan wat de pistis Sofia ervoer bij haar gang naar de goddelijke Sophia.